Uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. De politie roept mensen op niet meer naar Rotterdam te komen. Alle evenemententerreinen, pleinen en cafés zitten afgeladen vol. In de stad vieren duizenden mensen feest... omdat Feyenoord na 18 jaar de landstitel heeft binnengesleept. Dat gebeurde met een 3-1 thuiszegen op Heracles. Direct na dit laatste fluitsignaal sprongen fans massaal de vijver in... op het Hofplein. Ook in de Kuip was de sfeer uitzinnig. Burgemeester Abu Talib is tevreden over de sfeer in de stad. Volgens hem is het druk, maar feestelijk. De CDU van Bondskanselier Merkel heeft bij een deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen een overweldigende overwinning geboekt. Volgens polls gaat de partij van de ruim 26 naar 34 procent. De sociaaldemocratische SPD zakt van 39 naar 30 procent en is daarmee niet langer de grootste partij. SPD-voorzitter Kraft zegt dat ze opstapt. In Ivoorkust is een konvooi van het leger op weg naar de tweede stad van het land... om een opstand van muitende militairen de kop in te drukken. In meerdere steden in Ivoorkust gingen boze militairen de straat op. Ze eisten dat een toegezegde bonus wordt uitbetaald. De regering beloofde de bonus in januari... maar het extraatje is uitgesteld omdat de prijs van cacao is ingestort. Wielrenner Wilco Kelderman is uitgestapt in de Ronde van Italië. Hij kwam in de negende etappe hard en val toen hij tegen een geparkeerde motor aanreed. Dat gebeurde bij het begin van de klim van de Blockhouse. Ook vier renners van Sky vielen. Met de uitval van Kelderman raakt Tom Dumoulin zijn belangrijkste knecht kwijt. Het weer vanavond geleidelijk droog, vannacht opklaringen, het wordt nevelig en het koelt af naar 7 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig. Het wordt tijdelijk warmer met vanaf dinsdag maximaal tussen 20 en 25 graden. En dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen SYNC